Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet wil voorkomen dat je je scheel betaalt aan energiekosten. De gasprijzen zijn de laatste tijd behoorlijk omhoog geschoten... Dat kan voor sommige mensen per jaar wel honderden euro's meer worden. Het kabinet wil er wat aan doen, maar wat is nog de vraag, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Ze weten het nog niet precies. Het makkelijkste lijkt misschien iets te doen met de energiebelasting. Maar voor hoe lang doe je dat dan? Of compenseer je alleen de lage inkomens? Of toch voor iedereen? Bedrijven hebben ook last van die hoge gasprijs. Dus daar wordt nog over nagedacht. Een van die bedrijven is aluminiumproducent Aldel in Delftzeil. Vanaf zondag ligt daar 60 tot 70 procent van de productie stil vanwege die hoge gasprijzen. Volgens de directeur van het bedrijf is het niet langer rendabel om aluminium te maken. In het centrum van Leeuwarden staat een man met een vuurwapen op een dak. De omgeving is afgezet en hulpdiensten zijn massaal aanwezig... En tegen drie boeren uit Groningen en Drenthe zijn werkstraffen van 60 en 100 uur geëist. Twee jaar geleden deden ze mee aan een stikstofprotest in Groningen. De boeren staan onder meer terecht voor de bestorming van het provinciehuis. Een van hen zou met zijn trekker de deur eruit hebben gereden. En nu de sportcompetities weer zijn begonnen en we weer fanatiek sporten... zijn er meer mensen die met blessures langsgaan bij fysiotherapeuten. Na de zomervakantie hebben die het altijd wel wat drukker dan anders. Maar dit jaar is het wel heel heftig, zegt deze fysio. Mensen denken vaak dat ze er al heel snel klaar voor zijn. En als je een hele tijd niet hebt kunnen doortrainen en je gaat dan weer starten... Ja, dan, uh, uh, dan zie je vaak dat je er toch niet zo klaar voor bent als dat je denkt dat je er uh, klaar voor zou zijn. Ja, nu gaat het weer beginnen en nu zien we gelijk weer een enorme toename aan, uh, aan dit soort uh, blessures. Nou, Matthijs kan daarover meepraten. Na twee weken voetballen had hij al een blessure te pakken. Ik uh, kreeg een bal ingespeeld... En Ik wou open draaien en ik zag door mijn knieën. En toen ja, was het klaar. Nou, nu dus, ligt hij dus ook op de behandeltafel met gescheurde kruisbanden. Het weer nog. Vanavond koelt het snel af. Plaatselijk vriest het aan de grond. En op veel plekken ontstaat ook mist. Morgen in de ochtend is het grijs en mistig. In de middag is het wel zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files die tussen de 5 en 10 minuten op-onthoud veroorzaken. De meeste vertraging is er op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Net als op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren voor de aansluiting met de N196. En het is wat drukker op de N305 van Almere naar Dronten. Tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de N301 heb je nu 20 minuten vertraging. En tussen Alkmaar en Herengewaard rijden geen treinen door een kapotte spoorbrug. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 die kop is er ook af. Van deze zandwoord draait door met uh, Giorgio en Lovers Lane. Nou, ja, fijn, dank je. We um, gaan nog even een beetje, een beetje dansen, klassiekers door uh, gooien. Dat uh, is altijd wel erg uh, leuk om dat te doen. Nona Hendricks en Why Should I Cry. Bijna 40 jaar geleden dat ik zo'n uh, drive-in discotheekje had. Samen met een paar vrienden. Eigenlijk mocht ik eraan sluiten. En die jongens, die hadden de drive-in discotheek. Maar ik mocht uh, meedoen. En een van die nummers. Uh, die we hadden uh, wel eens op uh, klasavond. of huiskamerfeesten wel eens opzetten. Uh, dat was uh, deze single van. Uh, James D-train Williams, zoals hij voluit heet. Nou, het uh, was een 12 inch, moet ik je erbij zeggen. Why Should I Cry, hoor je er dan voor met uh, Nona Hendrix? Het is zoiets als uh, wat collega Rob Harm zegt. Uh, ja, je moet in uh, vier... Uh, ja, vier, uh, twaalf inch is het half uur alweer voorbij. Ah, zo werkt het ook al een beetje. Oh, half zeven, dan uh, hebben we weer zo'n nieuwsplits. En dit is het uh, vierde nummer alweer in dit half uur. Zo snel kan het gaan in deze zandvoerderij door. Maar ja, als je dansklassiekers draait en het zijn ook nog eens 12 inch uitvoeringen. Zo ook deze. dan schiet het wel op met die tijd. Man Parish en Stroke. Kleine correctie: Heatstroke. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CDU-leider Armin Laschet is bereid op te stappen, schrijven Duitse media. De CDU leed bij de Duitse parlementsverkiezingen in september een historische nederlaag. Laschet zegt dat de CDU-CSU nu vernieuwing nodig heeft. Als het nodig is, is hij bereid te vertrekken. De Amerikaanse geheime dienst, de CIA, zet een nieuw centrum op speciaal voor informatie uit en over China. De CIA-directeur noemt de rivaliteit met China de grootste geopolitieke uitdaging van de 21ste eeuw. Onder meer worden meer spionnen opgeleid die het mandarijn beheersen. En demissionair minister Finan van Financiën Hoekstra verwacht dat het kabinet maatregelen neemt vanwege de stijgende energiekosten. Volgens ingewijden wordt ook gekeken naar een verlaging van de energiebelasting of een tijdelijke ontheffing. Het weer, 3 tot 7 graden vannacht, lokaal vorst aan de grond. Morgen eerst grijs, in de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Wat je wilt, maar in de jaren 80 hadden ze die elektro toch ook wel uh, duidelijk uitgevonden. Divine, met Native Love. Het leuke was dat die ook op het non-stop-lijstje uh, uh, stond, hoor. Van uh, Bob non-stop. Dus ik denk, hé, hey, die moet ik dan toch maar eventjes uh, draaien. Dus bij deze dan ook uh, gedaan, maar uh, ik zei al, het is alweer 40 jaar oud. Uh, als het al niet 40 jaar oud is, nou, ik niet, niet hoor. Ik geloof 82. Divine. Geldt uh, iets mindere mate voor dit uh, nummer. Dat is iets later nog uitgebracht. Uh, in de tijd dat we de laatste Grand Prix van Nederland hadden in uh, 1985. Dat jaar kwam het. Niet echt een grote hit uh, geweest. Maar uh, we kennen de man wel. Colonel Abrahams. En een wat minder bekend uh, nummer van hem. Speculation. Leg uh, moet ik zeggen. Deze van Chic. Maar het is wel een uh, regelrechte klassieker hoor. Dat wel. Dance, dance, dance en Colonel Abrams. Met speculation. Dit gaat even wat, wat strakker uh, wat betreft uh, de edit-versie van een 12-inch. Sky, de dubbel uh, Y aan het eind. Rennie Muller, geloof ik, uh, zat daar achter. Uh, Bent uh, die het uh, toch wel heel erg goed uh, deed. Ook in de jaren 80 in uh, de hitlijsten van. Dansbaar Amerika. Billboard Dat je toonaangevend. Here, talking to De dingen komt een eind. Dus ook in deze 12 inch. Wel, hij loopt nog een uh, klein stukje door hoor. Deze van uh, Sky met uh, Call Me. En Sky was dan even met uh, dubbel Y. Straks uh, weer een alternative FM, maar we hebben nog uh, een uitsmijter als het gaat om uh, dit uh, gedeelte van uh, de Zandvoort te draaien door in de live versie. Dat doen we wat vaker, wat dat betreft. En uh, dit is ook eigenlijk een uh, floor filler uh, geweest van het zuiverste water. De Colway Brothers. Tot aan het nieuws van uh, 7 uur met Race the Roof. En daarna, dan ben ik er nog een keertje. Maar dan met Alternative FM. En dat duurt drie uur met heel veel leuke dingetjes uit Nederland. Muziekland, maar dan wel aan de scherpe rand van platenland. Zo moet je het moeten noemen.